Shabbat shalom, welkom! Zo wat zullen met u. Zo het Shema zingen. Shema Yisrael. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echah. Baruch Shem Kevo Malchutoh Le'olam va'ed. Go Israël, Yahweh is onze God. Yahweh is 1.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 Psalm 92 zingen, Tof Leodot van de Adonai. Dit is wat Mozes vertelde aan heel Israël aan de overzijde van de Jordaan, in de woestijn, in de vlakte van Arba. Het was veertig jaar en elf maanden op de eerste dag van die maand dat Mozes tot de kinderen van Israël sprak: De eeuwige onze God sprak tot ons in Horeb. Ik heb het land voor jullie bestemd. Trek er nu binnen en neem het in bezit. Dit land dat de eeuwige aan jullie voorouders Abraham, Isaac en Jacob heeft beloofd, voor- hun nakomelingen. Maar ik, Mozes, zei toen, ik kan de last van de zorg voor jullie niet alleen dragen. Jullie zijn een groot volk geworden, als de sterren aan de hemel. Wijzen jullie daarom wijze mannen aan die ik zal aanstellen als hoofdleiders. Jullie kozen uit jullie midden wijze mannen en ik stel ze aan als leiders over duizendtallen, honderdtallen, vijftigtallen en tientallen. Ik gaf jullie rechters volgende voorschrift. Hoort eerst beide partijen en spreek dan in rechtvaardigheid onderdeel. Ook als pond 2 vreemdeling is, geldt voor hem hetzelfde recht. Wees niet partijdig. Luister even goed naar de kleine man als naar de voorname man. Wees niet bang om recht te spreken, want het recht is niet jouw recht, maar het recht van God. Wij trokken op van voorraf en gingen zoals de ons geboden door de woestijn aan Callus En ik zei tegen jullie: Wij zijn nu gekomen bij het bergland dat bewoond wordt door de andere te. De eeuwige zal het in jullie bezit geven. Trek op en neem het in bezit. Vrees niet en laat je niet afschrikken. Jullie hebben toegezegd: laten wij eerst mensen vooruit sturen om het land te verkennen. Ik vond dat goed en stuurde twaalf mannen uit. Voor elke stam één. Ze beklommen de bergen en kwamen tot in het. Dal van Eskel. Ze namen vluchten mee en brachten verslag uit. Goed is het land dat de eeuwige ons geeft. Maar toch wilden jullie er niet heen trekken. En jullie kwamen in opstand tegen de eeuwige jullie God. Ik zei nog tegen jullie: wees niet bang, want de eeuwige jullie God, die altijd voor jullie uitgaat, zal voor jullie strijden zoals de familie gestreden heeft in Egypte. Maar jullie hadden geen vertrouwen in de eeuwige die s'nachts voor jullie uitgaat, in een lichtzaal en overdag als een wolk. De eeuwen werd moeder toen hij jullie gejongen hoorde en besloot dat niet één van jullie het land zal betreden. Behalve Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefuna uit de stam van Lida, omdat zij wel volledig vertrouwen. Ook zal ik vanwege jullie gedrag het land niet betreden. Joshua, de zoon van Nun, zal jullie het land binnenleiden en het erg goed in bezit laten nemen. En toen kregen jullie spijt. Ik sprak tot jullie, maar ondanks mijn woorden wilden jullie toch het land binnentrekken. Maar de eeuwige was niet in jullie midden. En jullie werden verslagen door het volk van Amerika. Bij terugkomst van slag huilden jullie voor de eeuwige. Maar hij luisterde niet naar jullie, zoals jullie niet naar hem hadden geluisterd. Wij trokken terug de woestijn in langs de rivier. Op een dag zei de eeuwige tot mij: Nu hebben jullie lang genoeg door het bergland getrokken. Ga naar het noorden en jullie zullen langs het gebied van jullie broeders de zonen van Eza, trekken. Pas op dat jullie geen oorlog meer gaan krijgen, want ik zal jullie het land niet geven. Ik heb het aan de zonen van Eza gegeven. Voedsel en water moeten jullie kopen. Wij trokken weg van onze broeders de zonen van Eza, Weg van Arba op naar de bestijn van Moab. Wij trokken de beek Zeret over. Jullie reisten door het land van de zonen van Amon. De Zoon van Lot. De tijd die wij reizen van KZ Barnea tot aan de Beek Zerret was 38 jaar totdat heel het geslacht in op opstand was, gekomen, was gestorven. Toen nu dat geslacht de dood had gevonden, sprak de eeuwige tot mij en zei Trekken jullie nu over de rivier aan. Ik geef Sigon de koning van de Amorita in jullie macht. Neem zijn land in bezitting. Wij trokken verder noordwaarts in de richting van Bassan. Om oh, de koning van Bassan trok tegen ons te strijden. Maar de eeuwen gaf ook oh, de koning van Bassan in onze macht. Dat land namen wij toen in bezit. Aruur, de, dat de rivier aan Arnon ligt. En de helft van het land Gilland gaf ik aan de nakomelingen van Ruben en Gad. De rest van Gilad en heel Bassan heb ik aan de halve stam van Menasse gegeven. In het gebied Argau, dat in het land van ligt, ging Jair van de stam Manasse wonen. Magier van de stam van Manasse ging wonen in het land Gilead. In die tijd heb ik aan Joshua de zand van de volgende opdracht gegeven. Je hebt met je eigen ogen gezien wat de eeuwige jullie god gedaan heeft, met oog de koning van Bassan en Sigon de koning van Amalite. Zo zal ook de eeuwige doen met alle koningen aan de overkant van de Jordaan. Wees niet bang, de eeuw genoeg op de strijd van de wereld. Dan wil ik nog Psalm uh, 146 lezen. Halleluja, mijn ziel loof Jaweh. Ik zal Jaweh loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen, zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, waar wie geen hel is. Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. zalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft die zijn verwachting stelt op Yahweh, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft, Yahweh maakt de gevangenen los. Yahweh opent de ogen van de blinden, Yahweh richt de gebogen op, Yahweh heeft de rechtvaardige lief. Yahweh bewaart de vreemdelingen, hij houdt wees en weduwe staande, maar de weg van de goddeloze maakt hij krom. Yahweh zal voor eeuwig regeren, uw God Sion, is van generatie op generatie. Halleluja. Dan willen we een aantal liederen zingen. Dat is Nachamon Ami, troost mijn volk is dat. Wat hou ik van uw huis en halleluja Adonai. En ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ik wil het hebben over een compromis. Een Israëlische rabbi, waarschijnlijk heel bekend te zijn in Israël, Kanifsky, die heeft dus een aantal jaren terug, heeft hij een hele mooie boodschap de wereld ingestuurd. Hij zei, de Messias staat op de drempel en het is aan ons om zijn komst aan te kondigen en in te luiden, zegt deze toonaangevende spirituele leider van de Joodse natie. Mijn geliefde broeders, ik wil jullie iets enorm belangrijks vertellen. We zijn in een van de meest kritieke uren van onze natie Israël land. Ik denk dat dat nu uitgebreid is naar wereldwijd. Het gaat niet meer over de kritieke uren van Israël, maar het gaat ook over de kritieke uren van de hele wereld, denk ik. We staan op de vooravond van het verschijnen van de Messias. En de Messias, zegt hij, staat net buiten de deur. Ik vind dat zo'n mooi beeld, hè. Het enige wat je hoeft te doen eigenlijk is, ik doe die deur open. En hij weet, denk ik, niet dat het ook zo letterlijk in de Bijbel staat. Ik klop aan de deur en doe mij open en ik zal binnenkomen en ik zal avondmaal met je houden. En wat zou het geweldig zijn als... Deze oproep die hij gedaan heeft, met hele andere bedoelingen, maar dat dat ook echt naar binnen slaat bij de Joodse broeders en zusters. En dat ze ook echt de Messias gaan uitnodigen. En gaan kijken van, ja, is dat echt waar? Zal ik die deur eens open doen? En de enige weg, zegt hij, om behouden te worden, is door te leren en door werken van liefdevolle vriendelijkheid te doen. Nou, wij weten dat het iets anders is. Nee? Ja, dit hoort er ook bij. Maar je moet de Messias uitnodigen om binnen te komen. En het is geweldig mooi dat hij zegt, hij staat net buiten de deur. De rabbijn zegt, ja, neem een luidspreker en ga rond in het hele land om dit te vertellen aan de mensen. Schreeuw het hart op. En wat moeten ze dan schreeuwen? De Messias staat net buiten de deur. We staan op de vooravond van het verschijnen van de Messias. Ik vind het zo'n geweldige boodschap. En dat is dan door een hele belangrijke rabbijn die dat dus verkondigt in Israël. En ik denk dat we dat zelf ook serieus moeten nemen. En dat wij misschien ook wat meer moeten gaan roepen en meer moeten gaan uitdragen om ons heen. En waarom? Waarom? Omdat er dus heel veel compromissen gesloten worden. En we gaan kijken van, mag dat nou? Mag je nou een compromis sluiten en dan ook nog denken dat het bijbels is? Of is het bijbels? Dat zou ook kunnen doen. Nou, sinds een aantal jaren, en dat is al behoorlijk lang eigenlijk, Wordt beleid van het kabinet door de christelijke partijen SGP en CU gedoogd? Ik heb het CDA uitgesloten, want dat vind ik geen christelijke partij meer. Er zullen mensen mee... van mening verschillen erover, maar ik vind ze hebben al zoveel opgegeven. De CU eigenlijk ook, maar goed, die valt er nog onder, dus die heb ik nog genoemd. De volgende onderwerpen worden gedoogd door hen: abortus, euthanasie, verkleinen van uitkeringen aan weduwen en wezen. Het verzwaren van lasten voor de zieken en de zwakken in de samenleving. Het onjuist bejegenen van vreemdelingen. Het bevorderen van de rijken. En zelfverrijking op termijn. Mooie baantjes. Heel mooi is dus die vorige leider van de CU. Die nou dus zeg maar ook een geweldige dijk van een baan heeft. En je ziet het bij al die mensen. Al die mensen die komen dus terecht op posten. Waar ze dus, nou ja, gigantische salarissen hebben. En ze worden constant ingehuurd voor allerlei commissies om wat onderzoek te doen en dan worden ze ook super betaald en ik vind het niet kunnen. Sorry, je hebt op een gegeven moment die baan gehad en dan verdwijn je en alsjeblieft ga dan gewoon je eigen werk weer doen. Ik vind het eigenlijk niet kunnen dat je dus… Het lijkt een beetje, vind ik althans, heel erg op, nou ja, wat ik schrijf, zelfverrijking. Dus je houdt met bepaalde dingen rekening tijdens jouw beleid en dat wordt uitbetaald op termijn. En ik vind dat niet kunnen. Maar moeten wij... een christelijk tegengeluid laten horen in de politiek? Is dat een opdracht? Ze zeggen van wel. Ze zeggen dat dat dus een opdracht is van God. Maar is dat zo? En moet een christelijk geluid overal gehoord worden? Wordt het christelijk geluid wel overal gehoord? Dus wat hun naar buiten brengen... wordt dat wel gehoord? En wat kost dat dan? Dat christelijk geluid. En is het duidelijk... Dus is de boodschap die je dan brengt, is dat dus voor iedereen duidelijk? En snappen de mensen dat? Is het een goede zaak? Voornamelijk is het bijbels. Ik denk dat dat eigenlijk de hoofdtoon moet zijn en is gedogen en of meeregeren ook bijbels. Nou, ik wil dat gaan bekijken aan de hand van een verhaal. We hebben al eerder wat stukjes daarvan behandeld. Maar het blijft een geweldig mooi verhaal om te zien hoe God regeert en hoe God ook reageert op bepaalde dingen. Het gaat over Jozefat had die wordt koning in de plaats van Asa en hij verstevigt zijn positie in Israël. Want die was behoorlijk verzwakt onder Aza. En Jozefat die verstevend zijn positie en die gaat allerlei dingen opbouwen. Om dus, nou ja, gewoon een stevige positie te krijgen. Hij legt een leger in alle versterkte steden van Juda. Hij legt garnizoenen in het land van Juda. In de steden van Efrim, die zijn vader Asa ingenomen had. Dus hij, op het gebied van het leger zeg maar, doet hij allerlei heeft hij allerlei maatregelen om dus juda echt een versterkt koninkrijk te maken. En dan gaat hij heel ver in. Het mooie is dat Yahweh was met Jozef. Had. Nou, dat is een van de mooiste dingen die gezegd zegt, of misschien wel het mooiste wat iemand te horen kan krijgen, dat Yahweh met jou is. En waarom was dat? Omdat hij ging in de vroegere wegen van zijn vader David. En hij zocht de baals niet. En dat is opmerkelijk, want het was heel normaal, ook al in het koninkrijk Juda, dat de Baals gezocht werden. En hij keert zich daarvan af en hij zegt, ik doe daar niet aan mee, ik wil in de wegen van mijn voorvader David, ik wil Yahweh dienen. Hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. Hij was dus eigenlijk een lichtend voorbeeld voor heel zijn volk Geweldig als dus een leider van het volk zoiets gaat doen. En het mooie is dat Yahweh zijn koningschap bevestigt. En heel Juda gaf Jozef het geschenk, hij had rijkdom en eer in overvloed. Dus hij werd er beter van ook. Niet alleen dat hij dus mocht weten dat Yahweh met hem was, maar hij mocht ook weten dat hij dus zo ontzettend gezegend werd door Yahweh dat hij rijkdom en eer kreeg. En dat is een hele mooie opmerking: vastberaden gingen in de wegen van Yahweh. Dus hij liet zich eigenlijk niet afleiden. Nee, hij had die keuze gemaakt en dan zei: hij, ik ga. Die keuze ga ik in en ik wijk er niet van af. En hij neemt ook echt acties. Hij gaat de offerhoogte gaat hij verwijderen, de gewijde palen gaat hij uit Juda wegdoen. En dat was behoorlijk heftig, want nou ja, er waren hele godsdiensten rond die gewijde palen en die offerhoogte. En gegarandeerd dat heel veel mensen boos zullen zijn. En ja, die het niet vonden kunnen dat een koning zeg maar, dus zijn geloof opging dringen aan de rest van de bevolking. En toch doet hij het. Hij neemt die verantwoordelijkheid en zegt, luister, ik heb die verantwoordelijkheid en ik voer die ook uit. Ik doe het werk van Yahweh. In het derde jaar van zijn regering stuurt hij een boodschap naar zijn leiders, moet nagaan. Dat waren toen de tijd Ben-Ga'il, Obadja, Zachariah, Netanael en Micha om in de steden van Juda onderricht te geven. Moet je nagaan, hè? Dus hij heeft al behoorlijk wat acties uitgevoerd. En dan gaat hij nog een stapje verder en dan stuurt hij zijn leider, stuurt hij dus naar de steden van Juda. En die zegt dan tegen hen: Moest luisteren, ik wil dat jullie de Torah gaan onderwijzen. In die steden. Daar worden ook een heel clubje levieten meegestuurd: Semaia, Netanja, Zebatja, Azael, Semiramot, Jonathan, Adonai, Tobia en Adonia, de levieten en de priesters Elisame en Joram waren ook bij hen. Dus een hele afvaardiging van belangrijke mensen. ...die hij dus rondstuurt om dus Torah-onderwijs te gaan geven. In de steden van Juda. Ze gaven onderricht en het wetboek van Jaber was bij hen. Ze gingen alle steden van Juda rond en gaven onderricht aan het volk. Nou, dat moet een enorme impact hebben gehad. Want dan komen dus de mensen die dus, nou ja, heel erg belangrijk zijn... He, dus ...de leiders van het volk, die komen daar dus gewoon de Torah-onderwijzen aan iedereen. Dus die gaan, denk ik, ergens op de markt bijna staan... En de Torah wordt uitgelegd en de levieten die gaan dan rond. En die helpen dan mee om dus allerlei vragen te beantwoorden die dus bij de mensen opkomen. En het wetboek van Java, dat is gewoon de Torah. En toen kwam grote vrees voor Java over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen. Zodat ze niet tegen Jozef had steden. Dus hij kon dit helemaal uitvoeren in vredestijd. Er was geen enkel volk wat durfde Juda aan te vallen omdat iedereen wist, moest luisteren, ja, wij is met Jozefat. En ze hadden grote vrees. Geweldig, dat dat zo gezegend wordt. De Filistijnen, die brachten zelfs geschenken en geld als schatting. Dus die betaalden belasting aan hun en zelfs de Arabieren brachten belasting. 7700 rammen en 7700 bokken. Nou, dat is een gigantisch aantal. En zo werd hij dus gaandeweg steeds aanzienlijker en hij bouwde burchten en voorraadsteden in Juda. Hij had veel werk in de steden van Juda en in Jeruzalem hadden strijdbare mannen, dappere helden. Dit nu zijn hun opzichters, ingedeeld naar hun families. In Juda waren de bevelhebbers van duizend, de bevelhebber Abna. En met hem 300.000 strijdbare helden. Nou, dat is een gigantisch aantal. Dat is meer dan wat in heel Zeeland woont. Naast hem de bevelhebber Johanan en met hem 280.000 strijdbare helden. Naast hem Amazia, de zoon van Zichri, die zich vrijwillig aan Java overgegeven had en met hem 200.000 strijdbare helden. Uit Benjamin Aljada een strijdbare held en met hem 200.000 strijdbare helden die met boog en schild gewapend waren. Naast hem Josabad, 180.000 man toegerust voor de strijd. Een leger van 1.160.000 strijdbare helden. Dat is een gigantisch leger. Ik had even gekeken van hoe groot zijn de legers tegenwoordig. En ja, er zijn er een paar, die hebben dus grotere legers, maar eh, als je dit kijkt, zeg maar, ja, dan staan ze echt in de top 5 van de hedendaagse legers. Zo groot was het leger van Juda. En wat is dat nou voor een koninkrijkje? Zo groot is het niet, maar toch had het een machtig leger, waar nou ja, de rest van de volken behoorlijk van onder de indruk waren. Deze waren alle in dienst van de koning, afgezien van hen, die de koning in de versterkte steden in heel geplaatst had. Dus je had ook nog een hele hoop reservisten, zeg maar, die dus gewoon in de versterkte steden lagen. om dus dat te beveiligen. Maar dat waren dus niet de actieve strijdkrachten. Jozef had het rijkdom en eer in overvloed. en er ging huwelijksbanden aan met Agap. Uh, wat staat er nou? Met Agap? Jozef had gekozen voor Yahweh, had besloten om dus de wetten en de instellingen van Yahweh uit te gaan leggen in heel Juda. Hij heeft er heel veel mensen op pad gestuurd. En dan gaat hij huwelijksbanden aan met Agab, een afgodendienaar. Het staat er en hij doet het. Na verloop van enkele jaren gaat hij naar Agab toe, in Samaria. En Agab maakte er een feest van en slachter voor hem en voor het volk. Dat bij hem was een grotere veld schapen en runderen... en spoorde hem aan om op te trekken tegen Ramoth in Gilead... Dat wilde Agab graag. Dat waren ze kwijtgeraakt. Zijn vader was al kwijtgeraakt. En hij vindt dat dat terug moet. En hij vraagt aan Jozefat. Jo, ga je met me mee? Gaan we lekker oorlog voeren tegen Ramot." Agab, de koning van Israël, die zegt tegen Jozefat, de koning van Juda: Wilt u met me meegaan naar Ramot in Gilead? En wat zegt Jozefat tegen hem? Ik ben als u, Agab. Mijn volk is als uw volk. Nee, Jozefat. ...jouw volk is niet als het volk van Agab. Dat was nou juist het grote verschil. Dat was ook waarom je al die mensen hebt uitgezonden... ...om de Torah uit te leggen. Omdat het volk anders moest zijn als het volk van Agab. Maar desalniettemin, Jozef wat zegt het. Wij gaan mee met u in de strijd. Hij doet dus een belofte. Hij legt ze eigen vast. Heel wat anders als wat Rut zegt tegen Naomi... Die zegt tegen haar, moest luisteren, dring er bij mij niet langer op aan om u te verlaten en terug te gaan. Bij u vandaan, want waar u heen gaat zal ik ook gaan en waar u overnacht zal ik ook overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dat was de crux waar Rut mee zat. Moest luisteren, ik kan Yahweh niet meer verlogen. Hij is mijn God geworden en daarmee is ook uw volk mijn volk geworden. En ik kan dan niet meer zeggen tegen de... Onrechtvaardige van mijn volk is als u is. Dat gaat niet meer. Nee, ik kan niet terug naar mijn oude volk. Ik heb een keuze gemaakt en daarin wil ik verder. En dat is tot zegen geweest, niet alleen voor Ruth zelf en voor Naomi, maar voor heel het nageslacht na haar. Verder zei Jozef al tegen de koning, tegen Agrab van Israël, vraag toch vandaag nog naar het woord van Yahweh. Dus hij heeft zich eigenlijk al vastgelegd... en dan denkt hij bij zijn eigen overig even uh, misschien, misschien moet ik toch nog vragen aan Yahweh... wat Yahweh's plan is. Of Yahweh het ermee eens is. Je wil een profeet, zegt Agab. Oh, maar die heb ik wel hoor. Hij roept ze bijeen. 400 man. En hij vraagt aan hen... zullen wij tegen Ramat Gilead Gleert optrekken... of zal ik er van afzien? En ze zeggen, trek op joh, trek op. God die zal je in de hand van de koning geven... Je overwint gewoon. Het is gewoon uitgemaakte zaak. Maar Jozef had heeft er toch niet zoveel vertrouwen in. En hij vraagt, is er hier niet nog een profeet van Yahweh? Zodat we Yahweh door hem kunnen raadplegen. Met andere woorden, hij geeft eigenlijk een profet van onvermogen aan die 400 profeten. En trekt zeer sterk in twijfel of het wel profeten van Yahweh zijn. Maar daar had je eigenlijk mee moeten starten, Jozef had. Voordat je je woord geeft, had je eigenlijk moeten zeggen, oh wacht even. Uh, ik ben gewend om eerst God te raadplegen, voordat ik wat doe. Dus je moet even wachten, aangrap. ik kom straks met het antwoord, maar ik ga eerst, trek eigenlijk even terug, en dan ga ik raadvragen aan mijn God, of hij wel wil dat ik met jou meega de strijd in. Helaas. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, er is nog één man, om hem jaren te raadplegen, maar ik haat hem, want hij profiteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. Dat is Micha, de zoon van Jimla. En gegarandeerd dat Jozefat ervan gehoord heeft. En Jozefat zegt dan ook: Zo moet de koning niet spreken. En je moet niet slechts spreken over profeten van Yahweh. Die hoor je te eren en goed over te spreken. De koning van Israël die roept een hoveling en zegt: Haal snel Micha, de zoon van Jimla, dan wordt gedaan. De koning van Israël en Jozefat zaten allebei op een troon in hun statiegewaad. En ze zaten op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria. Je ziet het vaker, hè, dat op de allerlei belangrijke beslissingen genomen worden. En al die 400 profeten, die profiteerden dus in hun tegenwoordigheid. Die stopten niet, maar die bleven dus profiteren op die dorsvloer. En Zedekia, waarschijnlijk toch een of andere voorman van al die 400 profeten, de zoon van Kena'ana, had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt en hij zegt... Een beetje uitbeeldend. Zo zegt Yahweh, hiermee zult u de Syriërs neerstoten totdat u hem vernietigd hebt. Het gebeurt vaker hè, dat profeten dus bepaalde dingen meenemen of bepaalde dingen maken of uitbeelden. Om dus iets uit te beelden wat Yahweh gezegd heeft en dat het daarmee dus verduidelijk wordt. Nou hij probeert dat ook, maar er staat heel duidelijk bij, hij had het voor zichzelf gemaakt. Het was geen opdracht van Yahweh, dat Yahweh zegt "Voor moest luisteren, ik wil dat je dat maakt. En zo mijn woorden duidelijk maakt over de mensen. Nee, hij besloot om zelf initiatief te nemen en dingen te maken. Om de dus zogenaamde woorden van Yahweh duidelijk te maken. En alle profeten, dus die 400, die zeiden hetzelfde. Trek op naar Gilead en u zult slagen, want Yahweh zal in de hand van de koning geven. Nou, ontzettend mooie boodschap natuurlijk. Die hoveling die Micha moest gaan halen. Die zegt dan ook tegen Micha. Kijk. De woorden van de profeten die zijn allemaal zeggen allemaal hetzelfde. Ze zeggen allemaal dat dus de koning zal winnen. Zeg nou toch hetzelfde. Dan heb je geen problemen. Dus blijkbaar had die hoofdling had toch wel wat betrekking op Micha. En die wilde hem eigenlijk voor de toren van de koning bewaren. Dus ze zeggen: joh, doe gewoon mee. Waarom al die, al die problemen opzoeken? Je kunt er gewoon met hem meespreken. Er is er niks aan de hand. De koning wordt niet kwaad. En jij wordt bewaard, jij hebt er dan verder geen, geen last mee. Spreek gewoon het goede. En schakel je in bij die 400. Doe gewoon exact hetzelfde. Is dat geen enkel probleem. Maar Micha zei, zo waar Yahweh leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. Nou, duidelijker kun je het niet hebben. Micha heeft een keuze gemaakt. Hij staat in de dienst van Yahweh en hij spreekt de woorden van Yahweh. Niks anders. Dat zegt hij. Hij komt bij de koning en de koning vraagt aan hem, dus Agap: Micha, zullen we tegen Rabbot en Giliad de strijden trekken of zal ik ervan afzien? En tot onze grote verbazing zegt Micha: ha, trek op joh en je zult slagen, want ze zullen in uw hand gegeven worden. Uh, Micha, je zou toch alleen maar de woorden van ja, spreken toch? Dat zei je toch tegen die hoveling? Je doet het niet. Dat viel me enorm op. Hij doet het dus gewoon niet. Hij heeft dit heel erg sarcastisch uitgesproken. Dat kan niet anders. En waarom? Dat zien we zo. De koning zegt namelijk tegen hem, hoeveel keer moet ik je nog bezweren dat u niets tot mij zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van Yahweh. Dus hij deed dat vaker. Vaker als hij bij Agab kwam, dan dreef hij uit de spot met Agrab. Hij gaf dus een hele andere boodschap als wat Yahweh gezegd had. En Agab had het in de gaten. Je ziet dat hij dus echt de spot met hem drijft. En dat hij dus zogenaamd meespreekt met dus die andere profeten. En dat stuit hem enorm tegen de borst. Hij wil gewoon dat hij dus het woord van Yahweh hoort. Alhoewel hij wel iedere keer zegt van ja, dat is wel de nadelen van mezelf. En daar ben ik verschrikkelijk boos om. Sterker nog, ik haat die man omdat hij de woorden van Yahweh spreekt. En toch, iedere keer heeft hij dus, Micha bezworen dat Micha niks anders zal spreken dan alleen de waarheid in de naam van Jawe. En Micha die zegt, ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En Yahweh zei, deze hebben geen heer, dat ieder in vrede naar zijn huis terugkeert. Dat is dus een doodsvonnis. Dus Agap die hoort nu het doodsvonnis over hem uitspreken, als hij dus deze strijd aangaat. En Jozefat zit ernaast, dus die hoort dat ook. En Jozefat wilde graag, dat dus een profeet van Yahweh wat kan spreken. Maar dat gebeurt nu, dus ze horen allebei die boodschap fluisteren. Je gaat het verliezen. Sterker nog, je overlijdt. Je gaat het niet redden. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, heb ik het niet gezegd? Hij doet het steeds. Hij spreekt geen goede dingen over mij. Hij spreekt alleen maar onheil over mij. Dus eigenlijk een bevestiging van wat Micha gezegd heeft. Dus hij zegt toch tegen Jozefat, moet luisteren. Hij spreekt alleen maar onheil over mij uit. Heb ik nou gehoord, wel? Ik krijg gewoon een doodvonnis van hem. Dat slaat toch nergens op? Die 400 die spreken de goede dingen. En hij kan het niet laten om altijd maar onheil over mij te spreken. Verder zei Micha: Ik ga het uitleggen. Daarom hoor ik het woord van Yahweh. Ik zag Yahweh op zijn troon zitten. En dit is een geweldig mooi stuk. We hebben het al eerder besproken. En heel het hemelse leger stond aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. Een soort enorme vergadering, zou je kunnen zeggen. En dan stelt Yahweh, die stelt een vraag aan die hele grote menigte die daar staat, van Engelen. Wie zal Aagab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij zal optrekken en Ramoth en Gilead zal vallen in de strijd. En iedereen mag dus daarop reageren. Hij stelt dat, hey, dus het is niet zo dat hij er een paar uitkiest. nee. Iedereen mag dus reageren van wat voor ideeën hij heeft, om dus te voldoen aan de vraag van Yahweh. De een zegt dit en de ander zegt dat. Uiteindelijk treedt er een geest naar voren, en die gaat voor het aangezicht van Yahweh staan, en die zei, ik zal hem misleiden. Dus die neemt echt het initiatief. Dus die stapt uit de menigte en komt naar voren. Op de wereld is dat een beetje gevaarlijk, hè? Een beetje je hoop boven het maaiveld uitsteken en dan wordt hij er heel vaak afgehaakt. Maar hij is daar niet bang voor. Hij gaat voor het aangezicht van we staan en hij zegt, het gaat mij lukken, ik ga hem misleiden. En we vraagt aan hem, waarmee dan? En hij zegt, ik ga erop uit en ik zal tot een leugengeest in de mond zijn van alle profeten. En was hij een leugengeest? Nee, hij was een geest van Yahweh. En toch zegt hij van, luisteren: ik ga naar die profeten toe en ik verdraai de waarheid. Ik zal dus een leugengeest zijn in de mond van alle profeten. En Yahweh zegt, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Dus Yahweh die hoort dat plan en die schaart zich erachter. Die zegt, nou dat vind ik een goed plan en dat zal jou nog lukken ook. Ga het maar doen, vertrek en doe het zo. Nou, het is een geweldig iets om dat te horen. Hoe dan, zeg maar, dus zo'n zo overleg in de hemel er aan toe gaat. Het is niet zo dat Yahweh dus gewoon opdrachten uitgeeft: van en ik wil dat dit gebeurt, ik wil dat dat gebeurt. Nee, hij vraagt het. Wie heeft er het beste idee? En aan de hand van de antwoorden besluit Yahweh: van nou, jij gaat het doen, want jouw idee is een goed idee en dat gaat nog lukken ook. Geweldig. Wel nu, zie, zegt Micha, Yahweh heeft een leugengeest gegeven in de mond van deze profeten, en Yahweh heeft onheil over u uitgesproken. Want alles wat die profeten zeggen, is een leugen, is niet waar. Nou, dat is heftig, want dan sta je dus als eentje tegenover 400 man, en dat merk je dan ook, want dan komt Zedekia, dus een van die leiders, die komt naar voren, en die slaat Micha op zijn kaak, op zijn gezicht. En die zegt, langs welke weg is de geest van Yahweh van mij weggegaan om tot u te spreken? Ze kunnen het zich niet voorstellen. Dat bestaat toch zeker niet. Dat de geest van Yahweh weggegaan is van mij om tot jou te spreken. Ik ben toch veel belangrijker dan jij, man. Doe even normaal, jongen. Ik sta in de rij hier van 400 mensen die met mij zijn. Jij bent maar alleen. Wat stel je dat toch voor? Helemaal niks. Helemaal niks. En Micha zegt: Zie, je zult het zien, jongen. Op de dag dat je van kamer naar kamer gaat om je te verbergen. Omdat we verloren hebben en de Syriërs deze kant op komen. Dan zegt Agaap, de koning van Israël: Neem Micha mee en breng hem terug naar Amon, de leider van de stad. En naar Joas, de zoon van de koning. En u moet zeggen: Dit zegt de koning: Zet deze man in de gevangenis. En laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken. Totdat ik in vrede terugkom. Met andere woorden. Hij heeft zijn doodvonnis gehoord. En eigenlijk geeft hij nu ook Micha een doodvondens. Hij moest luisteren, zet die man maar in de gevangenis. En geef hem ontzettend weinig eten en ontzettend weinig drinken. Totdat ik in vrede terugkom. Nou, hij heeft net gehoord dat hij niet in vrede terugkomt. Dus dat betekent eigenlijk een soort doodvonnis voor Micha. En Micha zegt dat ook. Als u echt in vrede terugkeert, heeft Yahweh niet door mij gesproken. En hij zegt erbij, luister volken allemaal. Dit is een hele belangrijke boodschap. En luister alsjeblieft. Zo trok de koning van Israël met Jozefat, de koning van Jude, op naar Ramoth in Gilead. En dan denk je, Jozefat, jij was toch een dienaar van Yahweh? Jij had toch allerlei betrekkingen op Yahweh? Jij wilde toch zijn Torah uitvoeren? Jij hoort nu wat er gaat gebeuren met Agab. En jij gaat toch optrekken met hem? Je gaat toch mee? Ja, dat gaat toch mee. De koning van Israël zegt tegen Jozef, dat, zodra ik mijn vermomd heb, trek ik ten strijden. Trek u echter uw eigen kleren aan. En zo vermomde de koning van Israël zich en trokken zij ten strijden. Jozef, had, uh, vermommen. Je hoort toch wat hij zegt. De koning van Israël die gaat zich vermommen. En dan ga je nog steeds mee met hem. En dan zegt hij tegen jou, van, joh, hou jij je statiekleren aan, hou jij je koningskleren aan. En dan ga ik dus in een ander pakje. Het is onvoorstelbaar dat Jozef had hier allemaal in meegaat, Maar het lijkt erop dat zodra hij dus die keuze gemaakt had, dat hij niet meer terugkomt. Hij had zijn woord gegeven en wat er nu ook gebeurt, hij heeft eigenlijk niet meer de mogelijkheid om te zeggen, sorry, sorry, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik doe niet meer mee. Dat ik niet meer. Hij is naar vastgelegd als koning en hij zit eraan vast. Hij kan niet meer terug. Dat is een echte bondgenote, Jacob. Dat kun je echt opbouwen. U had de koning van Syrië, de bevelhebbers van de strijdwagens die hij had geboden. U mag niet tegen de kleine of tegen de grote strijden, alleen tegen de koning van Israël. Dat is ook een soort oorlogsrecht, hè, dat ze dus niet op officieren schieten. Die worden dan gespaard, zeg maar. Die zitten ook, in de meeste gevallen, ook achter de linies. Ze geven opdrachten, maar ze zijn eigenlijk niet zo betrokken bij de strijd. Het is een zeldzaamheid dat officieren wel mee optrekken gebeurt wel trouwens, maar het is wel een zeldzaamheid. Het gebeurt zodra de bevelhebbers van de strijd waren, Jozef had zagen, en die was natuurlijk in zijn koningskleed, dat zij zeiden, dat is de koning van Israël, en ja, ze hadden opdracht kregen, vroeger zei, die moet je pakken, dan is gelijk ook heel de oorlog voorbij. En ze omringden hem om tegen hem te strijden, en dan gelukkig schreeuwt Jozef om hulp richting Jawe. En Yahweh hielp hem, en God wende hen van hem af. Dus ze krijgen in de gaten dat het toch niet aangap is en ze keerden zich van de maf. Dus hij wordt gespaard. En dan een boogschutter die spande de boog en trof de koning van Israël tussen de verbindingstukken en het harnas. En toen zei deze tegen zijn wagen met een breng mij weg uit het leven, want ik ben gewond. Dus hij dacht dat hij wegkwam door een ander pakje aan te trekken, door zijn eigen te vermommen. Maar ja, wij maken geen fouten en dat zie je nu. Er wordt gewoon, die pijl wordt bestuurd en hij wordt dodelijk getroffen. De strijd laat die dag echt te hoog op. De koning van Israël moest zich in de waag staande laten houden tegenover de tot de avond. Maar hij stierf tegen de tijd dat de zon onderging. Dus hij heeft die dag niet overleefd. En Jozef, de koning van Juda, keerde in vrede terug naar zijn huis in Jeruzalem. Dus die mocht wel terug. Stad van, vrede, hè? In stad van vrede. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, kwam naar buiten hem tegemoet en zei tegen koning Jozef... Moest u de goddeloze helpen en hen die Jaweh haten, liefhebben? Dus hier krijg je direct eigenlijk een antwoord van Jaweh: dat Jaweh er niet mee eens is. Dat hij dus de goddeloze ging helpen en aangaf die haatte Jaweh en die haten de profeet van Jaweh. En dat hij dus zo ver gaat dat hij hem dus zelf lief had. Hierom rust op uw grote tongen voor het aangezet van Jaweh. Dus niet zomaar, hij is niet zomaar een beetje boos. Nee, hij heeft grote toorn voor het aangezicht van ja, rust op. En er is iets moois wat er nog bij gezegd wordt, toch zijn er ook goede dingen bij u gevonden. Want u hebt de gewijde palen uit het land weggedaan en uw hart opgericht om God te zoeken. En daarom kun je dit eigenlijk niet rijmen. Dus wat hij doet, kun je eigenlijk niet rijmen met wat er hier gezegd wordt. Dat hij dus zo afwijkt en dan terugkomt en dan te horen krijgt van, ja, mijn sluisteren een besluit die ik toen ik hem gemaakt heb ja daar ben ik zo ontzettend boos over dat is wat Java zegt joost wat wonen in jeruzalem opnieuw trok er op uit onder het voort vanaf berseva tot het bergland van Ephraim toe en dat hoorde dus bij het tien stammenrijk. daar had hij dus eigenlijk niets te zoeken en deed hij terugkeren tot Java, de god van hun vaderen en hij stelde rechters aan in het land in alle versterkte steden van juda van stad tot stad en hij zei tegen de rechters Let op wat u doet want u oordeelt niet voor een mens maar voor Yahweh, hij is bij u als u recht spreekt. Nou, dat is heel mooi, hè? dat kwam ook terug vanmorgen in de parasha. Dat Mozes zegt, moest luisteren, ik stel rechters aan. En we zeggen tegen die rechters, moest luisteren, je spreekt niet recht voor mensen, maar je spreekt recht voor Yahweh. Want het gaat om het recht voor Yahweh. En je doet het dus zonder aanzien des persoons. Het maakt niet uit wie er tegenover je staat. Ook al is het dus zeg maar, dus een geboren Israëliet heeft een probleem met een vreemdeling... Dan spreek je recht zoals het recht uitgesproken moet worden voor het aangezicht van Jehu. Je gaat niet iemand bevoordelen omdat je een verschil wil maken. Dat mag gewoon niet. Nu dan, laat grote vrees voor Jehu overkomen. Neem je plichten waar en doe ze. Want bij Java onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken. Heel duidelijk, hè? dus geen steekpenningen. Je spreekt recht. En je kiest geen partij. Bovendien stelde Jozef in Jeruzalem enkele van de levieten en de priesters en enkele van de familiehoofd van Israël aan voor de rechtspraak van Jahwe en voor de rechtszaken van alle inwoners van Jeruzalem. Hij gebood hen, dit moet u in de vrezen van Jahwe in trouw en met een volkomen hart doen. We hebben net gezien dat hij dus daarvoor al een hele hoop mensen uitstuurt, de leiders van het volk. En hoe zouden wij reageren als er het volgende zou gebeuren? Vastberaden ging koning Willem-Alexander in de wegen van Jawe. Ook maakte hij een einde aan de zonde van abortus en euthanasie. Hij sloot alle abortusklinieken en verbood euthanasie. En wat doet hij? Hij stuurt ook nog een boodschap naar zijn leiders: naar Mark Rutte, Hugo de Jonge, Keisje Ollongren, Carolus Schouten, Siegfried Kaag, Cora van Nieuwenhuizen, Ferdinand Grappenhuis en Enri van Ingelshoven. Om in alle steden van Nederland Bijbels onderricht te geven. Dan komen ze voorbij. Al die mensen, die gaan dus het land in om dus de Torah te onderwijzen. Hij bevorderde het onderricht in de Torah en zorgde voor bijbelscholen in het hele land. En ja, we zegenden hem en zijn volk, zodat ze voorspoedig waren. Nou, dat zal denk ik iets zijn wat in heel de wereld aandacht zal hebben. Omdat God dan denk ik zo'n enorme voorspoed gaat geven, dat dat echt een groot verschil gaat maken in de rest van de wereld. En bij elk dat door uw broeders die in hun steden wonen aan u wordt voorgelegd over bloedschuld. Nou, hebben wij bloedschuld? Als je nagaat dat er wereldwijd 46 miljoen abortussen uitgevoerd worden. 46 miljoen. Dat is meer dan de helft van de bevolking van Duitsland. Elk jaar. Elk jaar. Dus in twee jaar tijd is heel de bevolking van Duitsland uitgeroeid. Dat is de bevolking van Roemenië, België en Portugal samen. Wat elk jaar dus uitgeroeid wordt. Even een voorbeeld. Er kwam een jonge zwangere vrouw in het ziekenhuis met een blinde dame ontsteken. De doktoren besloten om als eerste te behandelen met een ijsbek. Na deze behandeling kreeg de jonge moeder te horen dat het voor de baby beter was om deze te aborteren. Want er was waarschijnlijk enorme schade aangebracht aan de foetus. En zij weigerde. En het kind werd geboren tegen de wens van de doktoren. En dat had behoorlijk hoog opgelopen. Dat kind, dat is Andrea Borselli. Hij vertelde dit verhaal zelf. En hij zei erbij. Ik denk dat mijn moeder de juiste keuze gemaakt heeft, een soort van sarcastische opmerking. Het is ja, een van de grootste zangers die de wereld voortgebracht heeft. En die hadden het dus gewoon niet geweest als de artsen hun zin hadden gekregen. Over wet en gebod, verordeningen en bepalingen moet u hen waarschuwen zodat ze niet schuldig worden tegenover Jahwe En een grote toon op u en op uw broeders rust. Als u zo handelt, zult u niet schuldig worden. Dus wat zegt hij hier zo? Als het gaat over bloedschuld, over wet en gebod, over verordeningen en bepalingen, dan moet je hem waarschuwen. En wie moet je waarschuwen? Die rechters en degene die de leiding hebben, zodat ze niet schuldig worden tegenover Jaweh. En een grote toren op u en de broeders komt. En zie, de hoofdpriester Amaya staat boven u voor elke zaak die Jaweh betreft. Dus als er geloofswaren zijn... Dan ga je terecht bij Amaria en Zebadja, de zoon van Ismaël, de leider van het Huis van Juda voor elke zaak die de koning betreft. Dus als er problemen zijn die richting de koning zijn, dan is daar ook nog een speciaal iemand voor. Dan kun je gewoon dus aanspreken en zeggen: joh, mijn luisteren, ik heb moeite met weet ik veel wat de koning gezegd heeft of gedaan heeft. En daar is dus een speciaal persoon voor. En als beambte staan de levieten u ter beschikking. Nou, dat was al bekend dat deze al, ik weet niet hoe lang. Wees sterk en handel zo, en ja, we zal bij Hem zijn die goed is. Nou, wat is nou de reden van dat christelijke gedogen van dit onrecht? Wat dus allemaal gedoogd wordt? Voornamelijk om één reden. Steeds als je dat dus onderzoekt van masse, wat de reden is geweest om dus dat gedogen in stand te houden, dan gaat het over de zondag. Dat is zo'n ontzettend hot item bij de christelijke partijen. Die moet kosten wat het kost in stand gehouden worden. Dus geen koopzondagen zo min mogelijk. En ja, als je dat voor elkaar krijgt, dus dat er dus minder koopzondagen, oké, okay, dan gedogen wij abortus, uit de en noem maar op. En het frappante is: de zondag is geen gebod van jaren, maar van keizer Constantijn en de paus. Nou, ik kreeg van Marinda weer een stukje toegestuurd. Dus het schijnt nou in de nieuwste visie. ...zijn er een stuk te staan van de dominee... ...is dus helemaal ge ge gericht... ...tegen dus de Sabbatvaders ...en hij komt dus met bewijs uit de Bijbel... ...dat het de zondag is geworden. En wat zie je dan? Dat hij dus gewoon halve waarheden predikt... ...en dat hij dingen verwringt uit de Bijbel... ...om maar gelijk te krijgen... ...en dan maakt hij gebruik van, van zulke vreemde argumenten... ...dat je denkt van spoort die man wel? Heeft die man ze wel allemaal op een rijtje? Zijn er echt mensen die dit geloven en die dus daarmee in, in zee gaan, het is onvoorstelbaar de blindheid waarmee de christenen verslagen zijn. Dat zulke mensen dus toegelaten worden om op de kans op te staan en hun leugens en hun, hun, hun verdachtmakingen gewoon de wereld in mogen sturen. Ik vind het verschrikkelijk, want ze spreken niet het woord van Yahweh, ze spreken het woord van keizer Constantijn en van de paus. Dat, is, dat zijn hun voorbeelden, dat zijn hun leiders. Ik kan er niet over uit. Echt niet. Het erge is dat hij dan zegt van ja, die Keizer Konstantin was tot geloof gekomen. Ik heb toch nog eventjes weer die wet van Keizer Konstantin erbij gepakt. Op de heilige dag van de zon dienen magistraten en mensen woonden in de steden te rusten en dienen winkels gesloten te zijn. Ik zou zo uit het kiezingprogramma van de SGP kunnen komen. Daar staat er dus de heilige dag van de zondag. Maar dat wijst terug naar deze wet. Deze eerbiedwaardige dag dient te worden gevierd voor de verering van de zon, zegt Constantijn, en niet voor de verering van Yahweh. Hij is nooit tot geloof gekomen. Hij heeft altijd gewoon, hij is een dienaar geweest van de zonnegod, van Baal. En daar is ook die dag aan gewijd. Dus hoe kun je in vredesnaam een dag van de Baal in de plaats gaan zetten voor de heilige dag van Yahweh? Ach, zegt die dominee, ja... Het is maar de vraag of je die Sabbatswet zo strikt moet houden, zoals de Joden zeggen. Dat is maar zeer de vraag. En ik denk, welke andere wetten kun je dan ook op de helling zetten? Van Het is maar de vraag of je niet mag doden. Het is maar de vraag of je niet mag stelen, of je daar zo strikt aan vast moet houden. Waarom? Waarom? Er zijn toch misschien wel redenen om toch te gaan stelen en te gaan moorden... Het is heel raar dat er dus één wet uitgepakt wordt en dat ze daarmee aan de slag gaan. En dan zegt hij, eigenlijk als een zwarte mens, ultieme bewijs. Ja, maar sluisteren, als die mensen gelijk hebben, dan zou betekenen dat we bijna 2000 jaar dat we dus de mist in gaan. Dat wij het al bijna 2000 jaar fout hebben. En ik: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Nee, dat kan, dat kan niet. Dat, nee, dat kan gewoon niet. En je moet zo denken aan die 400 profeten. Die zeggen, moest luisteren, wij hebben de waarheid aan de kant. En wat, Micha, wat wil jij nou toch? Moet kijken, je bent maar alleen, man. Doe niet zo dwaas. Voeg je bij ons. En spreek gewoon hetgene wat hij wil horen. En doe niet zo vervelend dat jij toch het woord van ja, we blijven spreken. Ja, we blijven het toch doen. Ook al staan jullie daar met miljarden tegenover ons. Het zij dan maar zo. God gaat niet over aantallen. God gaat het over zijn de mensen die mijn geboden en mijn inzettingen navolgen. Die wil hij zien. Er moet een Bijbels tegengeluid zijn. Maar moet dat in de politiek? Daar heb ik mijn twijfels over. Moet de christelijk geluid overal gehoord worden? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wel overal. Maar ik heb expres christelijk tussen haakjes gezet omdat het christelijk geluid wat hun dat te horen niet klopt met de Bijbel. Dus ik vind eigenlijk, er moet een geluid zijn. En dat christelijk, daar heb ik een beetje moeite mee. En wordt het overal gehoord? Nee. Wat kost een christelijk geluid? Heel veel. Toorn van Yahweh. Dat hebben we net gezien bij Micha en bij Jozefat. Hij liet ook een verkeerd geluid horen. Hij ging mee in allerlei besluiten van Agab. Wat niet naar de zin van Yahweh was. En het verpante is, er was geen wet die zei van moest luisteren jij mag niet met een andere koning mee gaan trekken om oorlog te voeren. Wij hebben wel heel duidelijk een wet die zegt: gedenk de Sabbat, dan ga je die heilig. En ze doen het niet. Ze doen het gewoon. niet. Christus legt duidelijk nee. Wat er nu steeds gezegd wordt, dat roept zo ontzettend veel vragen op. Mensen snappen er helemaal niks van. En dat is logisch, want ze komen dus met de drie eenheid. Het frappante is. Die dominee die had als bewijs aan voor me sluisteren. Bij het avondmaal, daar worden toch ook vrouwen toegelaten? Nou, dat was niet, hè? Toen Yeshua dat instelde, waren alleen maar mannen waren aanwezig. Maar goed, dus, ja, er is geen enkele gemeente die vrouwen weigert van het avondmaal. Dus zien we wel, dat, dat, dat mag je gewoon veranderen. Maar hou eens even, dat is iets wat Yeshua heeft ingesteld, dat is niet wat Java heeft ingesteld. Dat is een heel duidelijk verschil. En dan kun je wel zeggen, ja, Yeshua is God, maar dat staat nergens. Dan komt hij met... Ja, en dan kijken we naar de besnedenis zegt hij van, wij dopen nou toch ook meisjes? Alleen de jongens werden besneden. Ik denk, hé, hey, misschien gaat hij nou nadenken dat die kinderdoop helemaal fout is. Nee, hij zegt, nee, nee, dat is gewoon een Je ziet, de apostelen die hebben dus gewoon de kinderen gedoopt en ook meisjes gedoopt. En daarmee is er dus, zeg maar, ja, mag je dus gewoon dingen uit de wet mag je veranderen? En dan denk je, het is toch niet te geloven, hè? dat jij dus allerlei instellingen van we gewoon aan de kant zet... Dat je niet meegaat in wat Yahweh zegt. En dat je dan je eigen dingen gaat pakken als bewijs. We zien er wel, we doen het al zo... Het is, God is daar gewoon niet eens geworden. Maar we doen het al zo lang. Ik denk dat het anders is. Is christelijkheid een goede zaak? Nee, ik denk niet. Het is zo onduidelijk. Het geeft zoveel rare conclusies. Dat het, denk ik, zoals het nu gebracht wordt, geen goede zaak is. En het is ook niet bijbels. Het gaat rechtstreeks tegen de Bijbel in. En ik hoop echt dat er nog eens een keer, ik heb al zitten denken om brieven te sturen naar dus de oppositiepartijen. En gewoon wat munitie te geven. Jongens, luister, als ze het hebben over de zondag. Pak ze alsjeblieft, er staat gewoon sabbat. Ze lezen het notenbenen elke zondag voor. Gedenk de Sabbatdag. stel er gewoon vragen over. Waarom zijn jullie zo met die zondag bezig? In de Bijbel staat gedenk de sabbat. Waarom zeg je dat niet dan? Dat staat in de Bijbel. En als je dan daarmee komt, dat snappen wij, want dat staat gewoon in de Bijbel. Maar heel de zondag, dat staat gewoon niet in de Bijbel. Maar goed, ik weet niet of dat mijn taak is, is gedogen of meeregeren Bijbels. Nee, ik vind het onaanvaardbaar. Het kan niet. Het kan niet. Moet je waarschuwen? Ja. Als je dan toch in de politiek wordt, verhef je, roep wat Jaarwezer zegt, maar ga alsjeblieft niet meeregeren of gedogen het onrecht wat uitgevoerd wordt. Psalm 146, we hebben hem voorgelezen. Welzadig is Hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft die zijn verwachting stelt op Yahweh zijn God. Die hemel en aardig gemaakt heeft de zee en al wat erin is, die voor eeuwig de trouw bewaart. Die de onderdruk terecht doet, die de honger gebrood geeft, Yahweh maakt de gevangenen los. Hij opent de ogen van de blinden, Yahweh richt de gebogen op, Yahweh heeft de rechtvaardige lief. Nou, wat zeggen ze nou als je zegt, mevrouw luister, dit, dit is Yahweh staat er, hè? Ja, maar Yeshua heeft het gedaan. Die opent toch de ogen van de blinden? Nee. Dat staat niet in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament staat dat Yeshua zijn ogen ophief naar de hemel en steeds bad tot zijn vader om hem te helpen de ogen van die blinden te openen. Dat is een heel ander verhaal, dat hij het zelf deed. Nee, hij had steeds de hulp van zijn vader nodig. Ja, we bewaarden vreemdelingen, hij had wees en weduwe staande, maar de weg van de goddelozen maakt hij krom. Hij zal voor eeuwen regeren, uw god Sion is van generatie op. Generatie. En Yeshua zei in Matthäus 5, vers 18: Voor waar is zegt totdat tot de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één Joden of titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Is alles al geschied? Nee. Dus de wet is nog steeds dezelfde. En in Matthäus 5, vers 19: Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Het is onvoorstelbaar dat deze woorden van Yeshua zo massaal genegeerd worden... ...terwijl ze claimen hem te volgen. Ze hebben hem God en ze hebben hem monddood gemaakt. 2 Korinther 6 vormt geen ongelijk span met ongelovigen... want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Zagen, gisteren zagen we dus een, een vraaggesprek van de journalist, de leider van, van de CU... Maar die werd gevraagd van hoe sta je tegenover Kaag... En hij zei, nou, is zijn heel veel zegt hij, maar we hebben al wat gemeenschappelijke dingen gevonden. Waar we dus toch met elkaar dus verder kunnen. Nou, ik denk dat dit een duidelijk antwoord is. Vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En waar staat D66 voor? Die staat voor wetteloosheid. Op grote schaal abortus uitvoeren. Op grote schaal euthanasie. Het maakt niet uit wat er gebeurt of hoe mensen erover denken... Vrijgeven. Als mensen vinden dat hun leven over is, laat ze er een eind aan maken. En dat gaat in tegen het woord van God. Je kunt geen gemeenschap hebben met de duisternis als je zelf bij het licht behoort. In feeze 5 en 6, laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het de... Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat ja wil, wel welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de onvulbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Efeze 6, vers 11: Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt ja. houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En je ziet dat dat plaats heeft gevat in D66. Als je hoort waar die allemaal mee bezig zijn. Om dus de onderwijsboeken te veranderen. Dat dus de, de gendertheologie erin gepredikt wordt eigenlijk. Dat, dat alle kinderen die moeten geïndoctrineerd worden met die rare denkbeelden van hun. Gisteren werd al bekend dat er dus een, een, een echtpaar heeft een rechtszaak aangespannen tegen de staat, omdat ze hun kind, wat net geboren was, ze willen niet dat daar dus gekozen moet worden voor jongen of meisje. Ze willen genderneutraal. Hoe ver van de waarheid kun je afdwalen? Dat dat gewoon getolereerd wordt eigenlijk. Van ja, dat gaan ze gewoon binnen, gegarandeerd. Zover is Nederland al. Jacobus 1, vers 27, die zegt... De zuiver en de goddienst voor God en de Vader is dit... Wezen en weduwe bezoeken in de verdrukking... en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dat betekent dus... Geen gedogen van abortus. Geen gedogen van euthanasie. Geen gedogen van het verkleinen van uitkeringen aan weduwe en wezen. Geen gedogen van het verzwaren van lasten voor de zwakkeren in de samenleving. En het is onvoorstelbaar dat Ollongren, ook van D66... Drie keer het verzoek heeft gekregen van de Eerste Kamer om dus de huren vast te zetten. Dat is vorig jaar dus gestart. En zij weigeren. Het is nog nooit voorgekomen. Dus uiteindelijk hebben ze dus een motie van afkeuring uitgesproken over de minister. En dat is altijd nog, al de tijd dat Nederland een democratie is, is dat reden geweest. Dan moest de, desbetreffende minister, moest gelijk aftreden. En zij weigert. Zoals er nu zoveel geweigerd wordt door het demissionair kabinet. Er zijn allerlei wetten nu, die worden dus stiekem nu allemaal in gang gezet en goedgekeurd, die het hele, de hele democratie, of onze rechten, enorm gaan inperken. En dat wordt allemaal stiekem gedaan. Tijdens die watersnood in Limburg en dergelijke zijn er ook weer bepaalde wetten ineens in gang gezet, zonder dat er dus rugbaarheid aangegeven is. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt in een korte tijd, van dat we dus toch een redelijk open samenleving hadden, naar iets wat nou, nou ja, waarvan Rutte zelf zegt, ik heb nog nooit zoveel macht gehad als de laatste jaren. Geen gedogen van het onjuist bejegenen van vreemdelingen En geen gedogen van het bevorderen van de rijken. En geen gedogen van de zelfverrijking op termijn. Ik vind het niet kunnen. En dat zie je ook met, ook al hebben ze maar vijf dagen in de kamer gezeten, en ze gaan er zelf uit... Als jij zelf besluit om weg te gaan bij een baas, dan krijg je geen WW-uitkering. Maar hun krijgen dus gewoon, ik weet niet hoe lang, krijgen ze gewoon een uitkering. en Dat is gigantisch hoog. En dat moet stoppen. De regels moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Wij mogen niet iemand bevorderen omdat hij een hogere plaats heeft. Dat gaat tegen de Torah in. En het gebeurt gewoon. En ze zijn het er allemaal mee eens. Het mag allemaal. Samenvatting, kunnen wij de politiek ondersteunen en gedogen... Bijbelst gezien, volgens mij niet. Lucas 11, vers 28. Maar hij, Yeshua, zei, veel eer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. 2 Thessalonians 3, vers 3. Maar Yahweh is getrouwd, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En 1 Thessalonie 5, vers 11. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Amen. Dan willen we het lied zingen. Rineematov. Ontvang de zegen van Yahweh, die ik in zijn naam op u mag leggen. Ja, warecha, ja, wie is mijn recha. Ja, er, ja maar panaphe, decha figuuneka. Issa, jawapanhecha, veya sem, decha, shalom. Ja, we zegen u, en hij u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Ja, we is zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Slot zingen, en dat is dit is de tijd van Elia.